Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse ambassade gaat voorlopig nog niet terug naar Oekraïne. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de NOS. De werkzaamheden van de Nederlandse ambassade in Kiev... werden kort voor de Russische invasie verplaatst naar het West-Oekraïnse Lviv. En snel daarna naar de Poolse hoofdstad Warschau. Inmiddels is het personeel verspreid over verschillende landen in Europa... Of en wanneer het ambassadepersoneel terugkeert is nog niet duidelijk. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken kondigde vandaag al wel aan om na Pasen terug te keren naar Kiev. De man die vorig weekend negen Poolse toeristen uit een zinkend busje redde... ...heeft een zilveren duim gekregen van de politie. De zilveren duim is een prijs die de politie uitreikt aan mensen die iets heldhaftigs hebben gedaan. De 29-jarige Henk Cornelissen heeft dat gedaan, vindt de politie. Hij sprong zonder nadenken het koude water in toen een busje in de gracht belandde. En redde daarmee alle negen inzittenden. In het Belgische jet heeft de politie bij toeval 221 vogelspinnen gevonden bij iemand thuis... De agenten waren in een appartementencomplex bewoners aan het ondervragen vanwege een geschil tussen een huurder en een bewoner. Toen ze bij een van de bewoners binnen waren, zagen ze de dieren. De vogelspinnen zaten in plastic potjes en zijn in beslag genomen. Ja, en dit is niet het geluid van een hondenkendel, maar het geluid komt gewoon uit de woonkamer van familie Neentjes in Flevoland. Zij vangen een gezin op uit Oekraïne. En dat gezin nam ook hun huisdieren mee, 17 poedels. Ja, het zijn er heel veel, maar ja, daar is mee te leven. <laughs> ze komen echt uit Kiev, dus dat was het eerste wat uh, gebombardeerd werd en aangevallen werd. Als je dan ergens niet veilig bent, snap ik dat je vlucht. En dan dat ze blij zijn dat je ergens terecht kan waar je wel welkom bent met al die honden. Want ja, een hond is gewoon een gezinslid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 Van de damesgroep Clouds. En Het leuke was, van deze damesgroep had een slipje, ja echt een slipje, als logo voor, voor hun naam. Ik kan er ook niks aan veranderen, Joor. De save me! CFM Race Radio, Pit Report. Bijna Pit Report. kwart over vier, dat betekent tijd voor de Pit Reports. We hebben vandaag versterkingen in groepen van Willem van deze om Albert-Jan Vos een klein beetje te ontlasten... want uh, ja, je krijgt het steeds drukker met al dat nieuws uh, uit de pitstraat, uh, op Albert-Jan. Klopt. We, we gaan uh, eerst even uh, terug naar de kwalificatie van uh, de Grand Prix van Australië. Want Max begint uh, morgen uh, tijdens de Grand Prix van Australië vanaf de tweede plaats. Charles Leclerc heeft zich verzekerd van pole position... en hij was bijna drie tienden sneller dan de Nederlander. Tijdens de derde vrije training enkele uren voor de kwalificatie... verliep het allesbehalve soepel voor uh, stappen.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 Ja. Strol, daarvoor is uh, Strol gestraft met uh, drie plaatsen teruggezet. Wordt hij. We zagen ook in de kwalificatie aan het eind van de uh, Q1... waar uh, Albon uh, die tot stilstand kwam en de auto nog wegduwde samen met de Marshalls. Ja. Achteraf bleek dat hij uh, geen of te weinig benzine in de tank had. En, uh, daarvoor word je dan ook gestraft en die is ook drie plaatsen teruggezet. Oké, okay, maar uh, Perez, uh, die noemde je ook nog uh, trouwens. Dat is mogelijk nog straf uh, boven zijn hoofd hangt. Maar uh, die is uh, toch uh, teniet gedaan. En uh, daar was toch geen sprake meer van. Begreep ik? Nou, in uh, dit verslag, in deze samenvatting, uh, wa was er nog geen uitspraak. Heb ja, jij hem Tot nu toe ook niet. Uh, nou, dus ik nou, ga toch, ervan uit dat hij gewoon uh, nou, vanaf 3 nou, uh, is. Ja. Dan zou dat mooi zijn, want dan heb je dus Charles Leclerc op Pol. En dan Max op 2. En dan uh, Sergio Perez op 3. Uh, en uh, Lando Norris op 4. Dus. Uh, is al bijna zeggen, bij de eerste bocht Sergio Press houdt Lando Norris op... en waardoor Max gewoon rustig als tweede door de eerste bocht kan. Nou ja, rustig uh, zal het sowieso niet gaan. <lacht> <lacht> rustig aan, ja. Maar goed, uh, ja, het zou een, uh, kunnen zijn. Maar goed, uh, we, je noemde al uh, de startopstelling. Inderdaad, de eerste vier. Uh, ja. Ik heb even teruggekeken, Grand Prix van Australië... Uh, van alle keren dat hij gereden is, is het tot nu toe maar twee maal gelukt dat uh, degene die van boven trok daar de race won. Dus ja. ja. als dat ook morgen zo gaat verlopen voor alle anderen. Overigens ook, uh, ik kijk er niet van op uh, als we twee keer een start krijgen daar. Want we hebben totaal ja. uh, met de drie Q's en de drie vrije trainingen hebben zes... Uh,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 Heb jij nog nieuws van, uh, van, uh, vanaf het circuit hier in Zandvoort? Nou ja, inmiddels is de BMW M2 Cup uh, die een, uh, De winnaars zijn uh, Meijer en Van Riet En op de tweede plaats is het Calvin Stoenks geworden. En op de derde plaats, ja, daar is hij toch weer... Uh,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 Dat de manier zoals de auto nu gaat onder zijn komt.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 We staan niet voor uh, Rob, dat is 1-1 geworden. Oh, mm. De tweede helft was een niet oud. Uh, een goede aanval van uh, Waterwijk. Daan moest een beetje hard inkomen. En die, nou uh, ah, ja, best ook 3 eigenlijk. Dus die verwacht uh, op het omricht wordt ingegrozen door Waterwijk. Waterwijk speelt nu dus weer tegen. Die zet heel vroeg druk. Hoogdruk, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Maar het is eigenlijk wel sterker, hoor. Het is ongelooflijk leuk. Oké, okay, dus het gaat nog een, uh, een zware tweede helft verder worden. Ja, het wordt nu gewisseld bij ons. Het water gaat besteld in komen. Ik denk, Oxford, ik op voor de woorden tweede, Jetje Daan. Op nou wel, die jonge jongen, die zit er helemaal doorheen. Maar die speelt geweldig ook. Oké, okay, ja, dus... Het moet, moet, moet gewoon even wat sterker worden. En misschien dat... Uh, wij denken zelf van vel uh, gaat eruit, Jesse in de voorhoede, put in de voorhoede, en dan zo verder naar het middenveld. Dat zou, wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Probeer een beetje uit de wind te blijven staan, want dan uh, is het voor jou ook leuk daar op het, uh, op, op, op het veld. En graag. Uh, dat kan niet hier. Dat kan niet, nee, dat is, dat is ook zo. Hè. <laughs> Dankjewel, uh, vanuit uh, Almere inderdaad. Uh, net zo stormachtig uh, als het ook hier op het, uh, de velden van SV Zandvoort uh, kan zijn. Hier is Curiosity Kelterket, wederom uit de jaren 80. De single Down to Urge: stars in Midnight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 Systems. you're looking for a lead and in the distance you hear them calling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 We zijn vanzelf gekomen, uit het niet geboren voor jou, voor jou. Al wist ik nooit iets zeker, toch weet ik nu. Ik heb te lang gezwegen, dus dan luister alsjeblieft. Ik wil met je lachen en met je dansen. En ik hoop veel binnenkort, niets had het meer tegen.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 dat het zover zou komen dat ik dit lied hier zing. Voor jou, voor jou. Kun jij me iets verloren, Wil jij in mij gelogen? Want alles wat ik doe is voor jou, voor jou. Al wist ik nooit iets te toch weet ik nu. Ik heb te lang gezwegen, dus luister.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 lijf die laat je in hun waarde. Het land vol groepen van protest, geschäft die echte basis Voor de altijd open zijn.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 Dat hele kleine stukje aarde Die moeten niet het keurslijf in Die laat je in een...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 Hij uh, is nog steeds 1-1. Het is een behoorlijke, uh, behoorlijk uh, harde wedstrijd. hoor. Het gaat op zich helemaal niet slecht. We hebben net een paar wissels gehad. Dani is erin gekomen Roxy, die er gebaseerd uitging. Kijnt Post is er net ingekomen en heel veel is er net voor Jesse Dani ingekomen. En wat, net zei, wat ik net zei, dat is ook gebeurd. Uh... Ja, de, de jonge speler Wat, uh, is uh, vervangen. Ja, Novel die ging eruit en uh, die was helemaal moe gestreden. En uh, berg met zijn sterke lichaam, ging op het middenveld spelen. Het middenveld het veld heeft we iets beter in handen ook. Uh, we hebben nu een vrij jonge voorroeder met Butwater, but water. Hij is niet zo heel jong hier, maar hij is nog snel. Sylvio Kobali. Ben jij, jij gewisseld, Jeff? Kut. Nou, <laughs> <laughs> ja, dat is duidelijk taal. <laughs> ja, <totstut> ja. <totstut> nee. ik... Oké, okay, maar ja, hoe lang hebben we trouwens nog te, te spelen wat van, vanwege de... de... Uh, het is nu de 85 minuten, maar het ah. gaat toch zeker nog uh, wel 10 minuten. Oké, oké, oké. Nou, mocht er nog uh, gescoord uh, gaan worden, dan horen we het uh, graag even van je. Maar uh, ja, met uh, één puntje zijn we eigenlijk ook wel blij, toch?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 Oh Janne hoort het niet weer. <laughs> die <laughs> denkt oké, okay, uh, ik, uh, <laughs> ik ben er klaar mee. Heeft hij ook gelijk in hoor. Jo van der Leden deed verslag van vandaag Waterwijk SV Sandvoort. Momenteel tussenstand met nog een minuutje of achter spelen, schatten wij 1 tegen 1. Hier is Where is the Love?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 Jovi, beetje opiopie. ben op mijn chips uit kroki, kom ik in je kroeg. Everybody know me op stijl net. die vlecht naar Dobby. Want the know be herinner mij als een space en de villa. Geen rijbewijs, nooit op pop net dillen. Mijn paden zet shuren oranje. Zit mijn vodka met pink. hoog veel frijn. spel tip één piek nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kloeg. Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe.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 De nummer 1 uit uh, Sterren NL top 25. De single van uh, Justin. Uh, uh, Justin Bieber, was zeggen. Donny en uh, Mark Hoogkamer en Bieber uh, van de Kroeg. Jij kent hem niet, uh, Reet die plaats? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, volgens ja. mij is hij wel heel erg nieuw dan. Ja, nou, ze staat altijd uh, in de. In, althans, ik of, draai hem altijd hoor. Ja, nou ja, of. Uh...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 Artiesten.nl. <laughs> Zo, dat is. Dat, dat, dat is nummer twee die het vandaag op je heeft. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet wat ik heb. Maar, uh. ja, dat zit in het hier. <laughs> Oké, okay, ZFM artiesten.nl. Ja, dat is voor een verzoekplaatje. Voor een verzoekplaten. Oké. Okay.